Het is twee uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een ski-ongeluk in Oostenrijk is een Nederlandse jongen uit Bergentheim in Overijssel omgekomen. Dat bevestigt de voetbalclub van Bergendheim, waar de jongen speelde. De 16-jarige jongen was met vrienden op vakantie in het skigebied Die Tauplitz. Hij raakte vrijdag op een piste zwaar gewond. Daarna is hij met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Salzburg gebracht, waar hij gisteravond aan zijn verwondingen overleed. Zeker veertien doden en tientallen gewonden bij een explosie op het treinstation in Volgograd in het zuiden van Rusland. Staatsmedia meldde dat een vrouw zich in de buurt van de detectiepoortjes bij de ingang van het station oplies. Het was het druk in verband met de vakantieperiode rond nieuwjaar en het orthodoxe kerstfeest op 7 januari. De aanslag komt enkele maanden nadat een Chetjeense rebellenleider opriep tot aanvallen op burgerdoelen in Rusland, waaronder de Olympische Spelen in Sochi.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 Bij de brand afgelopen nacht op een veerboot tussen Newcastle en IJmuiden zijn 23 mensen gewond geraakt. Een Nederlands echtpaar is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht, maar mag vandaag weer naar huis. Twee mannen van 26 en 28 jaar zijn aangehouden op verdenking van brandstichting. De brand brak kort voor 11 uur gisteravond uit in een van de hutten. Na ongeveer een kwartier hadden bemanningsleden het vuur geblust. Het weer, de zon schijnt geregeld vanmiddag en er staat een matige wind. Komende nacht koelt het eerst flink af, maar tegen de ochtend neemt de bewolking weer toe. Morgen gaat het vanuit het westen regenen en flink waaien. De temperatuur komt, net als vandaag, uit op een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, files op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... voor de raag Malieveld, 2 kilometer...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 Goedemiddag vanuit Tialf in Heerenveen... waar vandaag de voorlaatste dag is van het Olympisch kwalificatietoernooi. Morgen dus de slotdag, dan weten we alles. Dan weten we zeer waarschijnlijk wie er allemaal naar Sochi gaan. Wat betreft het schaatsen dan. We moeten dan nog wel even afwachten... wat de hoge heren van de keuzecommissie exact gaan zeggen. Maar na morgen weten we een hoop. Na vandaag weten we ook al veel meer trouwens. Straks om kwart over vier start de 1500 meter voor vrouwen. En daarna is nog de 1000 meter voor mannen. Tot die tijd praten we hier met gasten in het restaurant van Tialf... Waar het nu nog heel rustig is. Waar ik wel zit met Pauline van deutenkom, Rintje Ritsma en Erben Wennemars. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Want wij gaan het in dit uur hebben over het toernooi tot nu toe. Maar we gaan ook over de grenzen kijken. En daarvoor is ook al op zijn post Sebastian Timmerman. Sebas in een, ja dat doet al een beetje vreemd aan. Hè? Een leeg ja, ja. t -off. Ja ik kijk naar de starters. Die staan uh, uh, vlak voor mijn neus te overleggen met uh, Beert Boomsma, de ijsmeester. Uh, maar voor de rest is het inderdaad helemaal leeg om mij heen. Maar goed, we, we ik, komen zit, zo, ik zit op mijn post. We komen zo bij jou voor uh, uitslagen in het buitenland, want ook daar wordt druk gekwalificeerd voor die Olympische Spelen. Eerst even een kort rondje aan tafel. We zitten op de voorlaatste dag. Wat is jullie, ik zou niet zeggen hoogtepunt, maar wat is jullie opvallendste moment, want dan kan het ook een dieptepunt zijn, tot nu toe. Paulien. Nou, ik vind wel eigenlijk de 500 meter van mijn Go boer gisteren, die echt helemaal uh, boven zichzelf uitstijgt, want ze heeft wat dat betreft dit seizoen nog niet zo hard gereden vind ik wel heel erg opvallend, ook ja, als je het vergelijkt met het niveau van de andere dames. Ja, tot weken toe veel sneller dan de ja. rest en tot weken toe in de buurt van het baanrecord. Rintje? Uh, ja, ook die, uh, sowieso de 500 meter bij de mannen en bij de vrouwen, uh, wat de gebroeders Mulder hebben gedaan. Echt uh, van een heel hoog niveau. En ja, eigenlijk ook nog wel een, uh, een teleurstelling uh, uh, ter mos die toch wel zwaar tegenvalt. En die zich nog steeds niet heeft geplaatst. Ja, over de in ter komen we straks te spreken. En we gaan ook met een aantal van haar shorttrack collega's praten in het volgende uur van deze uitzending. Ja, die 500 meter van de mannen uh, komt ook vast nog aan bod. Die, uh, de prachtige uh, baanrecord van Michel Mulder. Erben, ja. hebben we daarmee het gras voor jouw voeten weggemaaid? Ja, zeker weten. Want die, die 34,31, ja. toen het op het bord kwam. hier dacht van, waar zijn daar was zo om daarbij te mogen zijn. En die spanning die toen in het stadion... wat een ontlading daar was. En wat Probeer ik het eens heel... dus te omschrijven voor de radioluisteraars. Nou, wat gebeurde er in dat stadion? Dan komt er een tijd op het bord, want we, we voelden hem aankomen. De eerste omloop was al heel erg snel, maar er zaten echt behoorlijke fouten in. En dan, dan, dan zag je de spanning. En dan weet je de tweede omloop, het, het kan gebeuren dat het barenkoor er nog een keer aangaat En dan verwacht je een 4-5, misschien een 34, 4 Maar dan komt er in één keer, bam, 34-31 op het bord staan. Het stadium ontplofte, Micha Mulder ontplofte echt. En dat was sensationeel. dat sensationeel. Gaat echt een zittering door, door, door, door, door het stadion heen. En wat ik ook mooi vond... vond, daarna Ronald Ronald Mulder en, en Jan Smekers... gewoon gewoon naar de, start doen, de start toe... En die deden gewoon hun taak. Die, die gingen ondanks dat er gewoon een 34-31 reden was. Reden ze gewoon een, een goede race. En dan reden ze ook allebei een 34-34. Nou, ja, en en dat, dat zijn... is lastig. Als er zo een tijd van tevoren is gereden. Dat is dan echt, ligt er zoveel druk op je schouders. Dat is ongelooflijk lastig. En uh, dat, is ook mooi, dat, dat, dat geeft ook aan wat het niveau was van de 500 meter van de, van de, van de mannen. Dat is echt ongelooflijk. Straks meer over het mannentoernooi, Ook over het vrouwentoernooi. We gaan nu eerst naar het buitenland. Sebas, we beginnen in Canada. Ja. En niet zonder reden. Want daar wilde iedereen heel graag weten. Alle schaatsliefhebbers. ...heeft Jeremy Waterspoon de comeback-kit het geflikt, ja of nee? Uh, nee, nee. hij begon goed uh, in Calgary. Afgelopen nacht Nederlandse tijd werd hij derde in de eerste omloop van de 500 meter. In 3459, dus langzamer dan Michel Mulder hier in Tiel was. Uh, trouwens, iedereen was dat, want ook Gilmore Jr. en Jamie Gregg waren dat... ...die die eerste omloop wonnen. Maar toen in de tweede uh, serie van de 500 meter ging het mis, een misser... Direct na de start. En daardoor kwam hij tot 34,88 slechts. En zakte hij terug naar de zesde plaats. En is het verschil met de nummer 4... ste slechts van een seconde. Maar ja, dat is dus niet genoeg om bij de, bij de top 4 te komen. Jamie Greg gaat die wint de 500 meter uiteindelijk, dat klassementje. Gilmour Jr. wordt tweede, maar is in tijd langzamer dan, dus dan Michel Mulder hier in Tioff was, want de snelste tijd van de dag daar in Calgary, op de hooggelegen baan daar, 34,50. Uh, William Dutton komt erbij en de verrassing daar is uh, Moonsef Ouardi. dat is een rijder die we de afgelopen anderhalf jaar nauwelijks hebben gezien. Sinds uh, de weken afstanden hier in Tiof in 2012 heeft hij geen internationale wedstrijd meer uh, gereden, maar die komt er in één keer ...op de vierde plaats en rijdt Laurent Dubreuil eruit. Dat is een jong talent uit Canada. En dus ook Jeremy Wadderspoon. Uh, de enige kanttekening... ...ik ben aan het speuren, speuren, speuren en zoeken... ...maar ik heb het nog net niet kunnen vinden. Naar de Matrix toch, zeker. Nou ja, de Canadese Matrix. Of de Canadezen ja. echt automatisch de nummers 1, 2, 3 en 4 pakken... ...of dat ze... Toch ook nog wel kijken naar uh, snelste tijden van de dag. Want de dans uh, heeft Worderspoen bijvoorbeeld met die 34-59 wel sneller gereden dan iedereen verder in die tweede serie. Uh, maar goed, uh, hij wordt zesde. Dus uh, we gaan ervan uit dat hij er niet bij is op de 500 meter. Ja. Bij de Olympische Spelen en daarmee lijkt die missie dus mislukt. Ja. Dat gebeurde uh, afgelopen nacht onze tijd. En er werd ook in Inzol natuurlijk met spanning nagekeken. Want daar is de Speedskating Academy... Oprichter daarvan, een oud schaatser, Marnix Wieberdink. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoe laat was dat eigenlijk precies, die wedstrijden? Moest je het lang voorop blijven? Nou, de eerste was om half twee en de, de andere was een anderhalf uur later, dus we hebben zitten kijken. En met wie heb je zitten kijken? Ja, met, met, met vrienden. De schaatsers van ons die lagen op bed, want die hebben hier zelf ook nog meer wedstrijden. Het is, het is een spannende tijd voor velen, maar... Uh... Ja, het zag er goed uit. De eerste rit was fantastisch eigenlijk. Ik bedoel, uh, hij rijdt toch op zijn 37 jaar nog twee 34ers En uh, dat, dat zag er eigenlijk heel goed uit. Ja, ongelooflijk eigenlijk. Hè? Als je bedenkt dat hij was al een tijd gestopt was. Hij was uh, een van de trainers op die academy. Nu is hij een pupil op die academy. Toen hij, toen hij uh, dit traject inging, wat dacht jij toen? Nou, kijk, ik heb, ik heb een andere doelstelling als Jeremy gehad. Mijn doelstelling was dat ik, dat, ik, dat ik er een betere trainer voor terug zou krijgen. Hij heeft al die tijd in zijn hoofd gespookt, terwijl hij hier coach was in Insel. En uh, ja, dat kan niet. Je kunt niet vrij coachen als je nog steeds een, uh, een, een, een stil verlangen hebt. En uh, hij heeft mij destijds geholpen met de op oprichting van deze academy in Insel. Mijn droom is, uh, is waarheid geworden. En ja, je laat een vriend niet sterven met een droom, zeg ik altijd, die help je. En uh, voor mij was het belangrijk om, uh, om iets terug te doen voor hem, om hem te helpen. Uh, die missie is geslaagd en uh, ik vind dat hij het erg goed heeft gedaan. Er werd erg hard gereden. En hij zat er eigenlijk gewoon bij. Het is alleen 600ste te langzaam. Ja, hij heeft een beetje pech dat het op de tweede omloop dan niet lukt. Uh, maar daarmee heb je mijn vraag nog niet beantwoord. Geloofde jij eigenlijk erin dat hij überhaupt in de buurt zou kunnen komen? Ja, uh, maar dat is nooit voor mij een vraag geweest. Ik heb een hele andere doelstelling gehad. Hij geloofde erin en dus ja. hebben wij er alles aan gedaan dat hij uh, zijn taken kon verrichten. Um, en we hebben alles zodanig optimaal voor hem proberen te regelen, zodat hij zijn ding kon doen um, en geloven, weet je, in topsport uh, gaat het niet alleen om geloven, maar gaat het ook rationeel de juiste dingen doen en daar heeft hij heel gestaag, heel gedegen aan gewerkt en ik moet zeggen, hij heeft het wel gewoon op de rit gekregen, want zijn eerste omloop was gewoon verschrikkelijk snel. En uh, daar rijdt hij gewoon een vreselijk snelle tijd. Zit, uh, zit 90ste achter de winnaar. Zit 20ste geloof ik achter de tweede. Hij doet dus gewoon mee daar om, uh, om, de, om de eerste drie plekken. Ja, en hey. die tweede omloop die ging iets minder. Ja, dan is het wel voorbij op, uh, op zo'n sprinttoernooi. Maar, uh, uh, uh, maar het zegt, gaat bij de meer om, om hem uh, de gelegenheid te geven om, om hem dit te laten doen. Dat was voor mij belangrijker. Hé, hey. hey, als je zegt van want je wil er een betere trainer voor terugkrijgen. Um, betekent dat ook, want hij gaat nog wel de duizend meter rijden... Ik denk ook dat dat een heel moeilijk verhaal gaat worden. Dat hij ook meteen stopt nu en dat hij ook meteen weer trainer wordt. En zien we hem misschien wel op de ijsbaan staan in Sotsi als trainer? Ja, hij gaat sowieso naar Sotsi Maar ik weet nu niet, want ik ga vanmiddag overleg met hem hebben. Ik weet nu zelf niet zo goed hoe hij erin staat. Ik denk dat hij stiekem dat dit wel pijn doet hoor. Dit zal een beste klap voor hem zijn. En de vraag is hoe snel die daar overheen komt. En uh, de vraag is ook wanneer die... Uh, ik denk dat die volgende week alweer in Insel is. En dan moeten we gaan bekijken wat we gaan doen. Welk traject we gaan inzetten. Heb je hem al gesproken eigenlijk? Nee, nog niet. Ik denk dat hij nu druk genoeg is. En het is nu ook, uh, ook nacht daar. Nou. Uh, maar ik denk, ik denk dat dit moeilijk is voor hem. Want die eerste... Ik moet heel eerlijk zeggen... Kijk, we hebben het wel over geloven, ik heb er nooit over na willen denken en ook nooit willen hopen, omdat ik gewoon hem wilde helpen. Het maakte mij niet uit, het resultaat maakte mij niet uit. Maar toen die potverdorie die eerste 500 neerlegde, had ik echt zoiets van potverdikkie, hij heeft het op de rit. Zijn opening was weer goed en uh, dat, dat was natuurlijk het grote struikelblok. Die eerste 100 meter was gewoon niet snel genoeg, hij is toch, uh, is toch een tandje ouder geworden. Hè? En ik had echt zoiets van, het zal toch niet gebeuren, joh, want het was een goede eerste 500. Ja. Maar in dat opzicht is het misschien wel eeuwig zonde, want maakt hij zulke grote sprongen dat als je dit over twee weken had gedaan, dat hij er misschien net wel bij had gezeten. Ja, maar net wel telt niet in topsport. Nee, nee. dat is ook waar. Hebben jullie dat van tevoren een uh... nou afspraak gemaakt over, over of dit een comeback is alleen voor de Olympische Spelen? Of kriebelt het bij hem zo erg dat hij, nu die ziet dat hij er weer bij zit, misschien volgend jaar wel schaatser wil zijn? Nee, dat is niet aan de orde. En daar kan ik ook zelf niet meer akkoord gaan. Dat is ook de afspraak niet. En op een gegeven moment, voordat hij feitelijk zijn comeback ook bekend maakte... heeft hij gezegd van joh, één ding wil ik met je afspreken. Garandeer jij mij nog een baan als ik stop? En ik keek nee. hem aan en ik zeg, meen je dat nou? Ik zeg, natuurlijk man. <laughs> ik bedoel, allang tof dat je wil blijven. En we gaan gewoon verder het in. Ik hoop alleen dat hij dat kleine stemmetje in zijn, in zijn hoofd... dat hij die nu kwijt is. En dat is lastig als, niet als je niet kwijt toch is? Weer zo goed bent geweest... Ja, hij? Als hij die nou niet kwijt is. Want hij, uh, hij zal ook wel in zijn hoofd hebben. Ik ben nog steeds de wereldrecordhouder op de 500 ja, meter. Ik was nog steeds de snelste dan man dan. ooit. Nee. nee, maar op een gegeven moment moet je daarmee ophouden. Op een gegeven moment uh, is de tijd van dromen voorbij. En dan moet het realiteitsbesef ja. komen. Ja, ja. Maar en, dat weten uh, wij allemaal. Maar een hoofdrolspeler weet dat zelf vaak niet. Nee, maar daarom, daarom ben ik bij hem. Ik bedoel, daar, daar ja. gaan we mee aan de slag van. Ik, ik, ja. Hij is rationeel genoeg om het te kunnen verwerken. Het zal in de eerste, de eerste paar weken even lastig zijn. Dat, dat geloof ik wel. Moet hij die duizend meter nog doen? Vind je? Ja, dat vind ik lastig. Ik weet het eigenlijk niet. Ik... Hij, moet, hij moet het doen als hij dat wil. Kijk, Dan Jensen uh, kwam ook op uh, via een achterdeur... ...waar hij toch nog weer aan zijn goud. <laughs> en het was wel de duizend meter. En niet de 500 waar hij favoriet op was. Dus je weet het niet. Ja, ja, ja. Maar, maar mijn man heeft kop... Ik, ik, ik geloof ook in dromen en ik ga ooit nog eens een keer de elf steden, de elf steden toch, toch winnen. Maar Jeremy kan op dit moment echt niet de duizend meter winnen, toch? Dat is toch, dat is toch? Hij is niet meer zo goed. Hij moest, hij moest op die 500 meter gebeuren. En ik zit er ook heel veel over te twijfelen, hoor. want ik vind hem een groot kampioen. En ik, hoop, ik hoopte echt dat hij zich, zich zou plaatsen op de 500 meter. Maar ik wil hem eigenlijk niet zien op de duizend meter. Ik wil Jeremy Worspoon geen achttiende zien worden in Sorci. Nee, ja, maar dat wil hij zelf ook niet. Dus, die, ja, die, dus is... uh, die, uh, ik denk dat hij zo sportief is dat stel dat hij zich wel plaatst voor de duizend. Maar als hij ook echt denkt dat hij daar geen kans in heeft, dan gaat hij niet. En ik hoorde jullie net praten over een, over een prestatiematrix. Dat misschien de snelste, de snelste 500 meter dan een, een doorslag geeft. Als hij nu als zesde toch naar de spelen mag, omdat hij een bevoorrechte positie heeft, ik denk niet eens dat hij het gaat accepteren. Zo wil hij niet naar de spelen. Dus uh, hij staat er heel puur in. Maar wat betekent dit dan eigenlijk dat hij alleen maar naar de speler wilde als hij ook zelf vindt dat hij daar een medaille kan winnen? Het had bij wijze van spreken zo kunnen zijn dat hij nu derde was geworden, maar in een tijd die hem zelf niet zint en dan alsnog niet gaat? Nee, dat geloof ik niet, want je hebt natuurlijk dan wel nog zes weken de tijd om, om te fine tune. Ja. en als je ziet welke ja. stap hij de laatste maand heeft gezet, uh, daar is een enorme verbetering heeft plaatsgevonden op zijn opening op de 100 meter. Uh, mm -hmm. En uh, ik, ik denk dat hij daar uh, voor zichzelf ook heeft aangetoond dat hij uiteindelijk wel die wereldtop had bereikt. En als hij nu uh, als derde zich wel had geplaatst, dan heb je nog zes weken de tijd om die, om die opening te fine fijn-tunen. En dan, dan doe je wel gewoon mee om, om, de, om de, zeg maar de plekken 1 tot en met 10. En, en, 1 tot en iedereen die 1 tot en met 10 kan rijden heeft, heeft podiumkansen. Ook al rijden ze nu bloedhard, je weet het gewoon niet. Het moet wel in die wedstrijd daar de plekken in Sochi gebeuren. Het is hem net niet gelukt. Het sprookje is net geen waarheid geworden. Het kan nog op de duizend meter, maar dat wachten we dan voorlopig maar even af. Maar niks wie bedingt, dankjewel. dankjewel. Uh, hier aan tafel, uh, Rintje Ritsmaap, als je 37 jaar bent en je komt nog zo met een comeback, hoe knap is dat? Nou, hoe knap is dat? Ik denk dat je op je 37 nog steeds prima topsport kan beoefenen. Alleen, Laat Bob de Jong zien, maar die is al die ja, tijd doorgegaan. maar uh, niet nadat je een aantal jaren bent gestopt. Ja. Dus je moet wel blijven sporten. En je moet je proberen zelf te verbeteren. En dan zie je dat heel veel sporters op die leeftijd nog steeds ook sprongetjes kunnen maken. En dat zie je bij Bob de Jong bijvoorbeeld ook. Ja, maar je ja. moet niet stoppen. Als je op die leeftijd stopt en je wilt terugkomen. Ja, dan moet je van zo ver komen. En ja, dan is het eigenlijk al heel knap wat hij nu heeft gedaan. Ja, jij hebt ervoor gekozen juist om lekker lang door te gaan. Zolang jij zin had, heb jij geschaatst. Jij hebt al die jaren dus gevoeld hoe moeilijk dat is als je jaar na jaar ouder wordt. Ja, nee, ik merkte de korte afstanden. Die moest ik op een gegeven moment echt laten gaan. Daar train ik ook niet meer voor. En ik merkte nog steeds dat ik beter werd op mijn lange afstanden. Uh, tot het laatste jaar en dat was voor mij ook toen kreeg ik ook een stem in mijn hoofd van ja dit, dit moeten we niet meer doen uh, nu ja. wordt het echt tijd om te stoppen ja. en, en mijn lichaam werkte niet meer mee uh, Erben jij bent de ervaringsdeskundige uh, zoals Jeremy Worderspoon. Ja. een beetje dan hè maar jij hebt eigenlijk in zijn kielzocht... heb ik ook even dat, een ook met geprobeerd ja. ja ja dat klopt maar dat, dat, uh, dat is, ik snap Jeremy heel goed maar Jeremy is gewoon... Heeft een, het jammerlijke is dat hij een 500 meter rijder is. Want dat is nou juist de afstand waarop dit eigenlijk niet kan. Ik vind het fantastisch. Heel goed dat hij 34, 5 rijdt. Dat is echt een hele snelle tijd. Maar je moet eigenlijk 34, 1, 34, 0 rijden. Uh, om echt mee te kunnen doen om, om, om de medailles daar in Calgary. En dat, dat die laatste stap... De eerste negen, die is eigenlijk vrij makkelijk. Die kun je makkelijk oppakken. Maar die laatste stap die is ongelooflijk moeilijk. Dus ik geloof ook niet in dat het over zes weken... dat hij dan nog vier harder kan rijden. Want die laatste stap, ja, dat is juist de moeilijkste stap. En dat is geen misje ook een beetje. Je mist dit echte explosiever. Daarom ben ik ook op, op, aan het einde van mijn carrière... naar duizend meter en 1500 meter. Om die 500 meter, die wordt gewoon moeilijker. Uh, dat, daar, is, daar zit de handicap van Jeremy Waterspoon. En er komt er nog bij als tweede... dat dat ook de afstand is waarbij het niveau echt... Uh, ondanks dat zijn nog staat, in de breedte zo enorm omhoog gegaan is... en dat er zijn zoveel mensen nu rondom dat, dat, dat wereldrecord zitten... dat het ook moeilijk is om daar nog weer uh, een extra stap te is kunnen maken. Is het in maken. dat op zich misschien maar goed dat hij niet zich heeft geplaatst? Want dan was hij ook op de 500 meter twaalfde geworden. Nou, ik denk dat, het, uh, ik denk dat dit... Uh, hij kan nu met opgeheven hoofd uh, uh, trainer worden. Uh, dat gun ik me ook van harte. Ik denk niet dat hij een kans had gehad uh, om een medaille te winnen in, in Sochi. En dat was wel zijn insteek. Ja. Ik heb van zomer heb ik zijn persconferentie. Daar, daar, daar zei hij van, ik heb nog één ding. Ik heb frustratie over de Olympische Spelen. En ik wil nog een gouden medaille halen. En ik geloof niet dat Jeremy Waterspoon over zes weken een gouden medaille kan dus halen. Dus is hij nu die onrust kwijt? Want Marnix Wieberink zei het zo mooi in zijn hoofd. Hè? Nou, dat, dat, dat, dat hij in zijn hoofd nog niet klaar was ja. dus eigenlijk. Nou, ik, denk je dat hij dat nu wel is? Nu die weet... Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel, omdat uh, als ik zelf, hij heeft nu het proces door, door Hij weet wat, wat, wat zijn grenzen zijn. Dit zijn zijn grenzen. En hij weet ook dat er over vier jaar gewoon echt niet nog, niet nog, nog, nog een kans is. Hij heeft het afgesloten voor zichzelf. Uh, ik heb zelf ook een, ook een beetje getraind. En ik kwam er eigenlijk achter. Ik heb die drang helemaal niet. Ik heb die frustratie ook helemaal niet. Uh, ik wil verder. Uh, en ik denk dat hij, dat, hij dat, dat, dat nu ook heeft. Hij heeft het absoluut... Alles eruit gehaald wat er in zijn lichaam zit. En misschien had hij niet, niet, niet, uh, niet mo moeten stoppen. Nou, daar kan hij nog, nog een keertje spijt van krijgen. Maar hij kan op dit moment geen spijt hebben. van dat hij een half jaar er alles voor gegeven heeft. En het is klaar. En dan komt hij dus terug als een betere coach. omdat hij die schaatscarrière heeft afgesloten. Nou, ik denk dat je... Ken jij daar iets in? Want bij jou was er misschien op een, op een heel ander niveau dan... maar wel ook een soort onrust dat je het nog een keer wilde proberen, toch? Ja, maar ik denk sowieso... Heb dat... je daar ook ik... nu eens bepaalde rust in gevonden, nu ja. je het weet? Ja, zeker. En ik denk ook dat de Rintje dat ook wel kan banen. Uh, ik denk dat je veel meer leert van je laatste jaren uit je carrière... wanneer het juist niet zo makkelijk gaat... Dan dat, het, dan dat ik je on top of the roll staat, Want dan is alles makkelijk, is alles simpel. Maar juist die strijd, die, die, die, die worsteling die daarna komt van, van techniek... en moeite, hoe moeilijk alles gaat, daar leer je heel veel van als je daar open in staat. Is dat zo, Rintje? En Pauline ook, want jij hebt ook moeilijke laatste jaren gehad. Ja, ja nou, bij mij was het natuurlijk ook dat ik op een gegeven moment weer terug wilde komen. En, uh, maar ik, ja, ik ben het wel heel erg met de, met de erben daarin eens. Want je, je, die laatste jaren leer je heel veel van. Maar ook wel als je echt, echt klaar ermee bent dan kan je ook terugkijken op je carrière... en dan kan je ook eigenlijk kijken hoe je carrière was. Dan kan je heel... tenminste, dat, dat is wat ik heel erg ervaren heb... van, oh ja, dit had ik eigenlijk misschien wel anders kunnen doen... dat had ik zo kunnen doen. Of, maar niet dat je dat dan echt per se anders wil doen... maar het is wel, ja, dan heb je totaal plaatje... en dan, dan leer je er heel af. erg van. Dan is dan het, dan is het af echt af, af, ja. en ja. Dat is wel een keuze wat je, wat je dan maakt. En, maar ik, ik snap ook weer want ik heb nu ook nog wel eens als ik, als ik naar een wedstrijd kijk, denk ik... oh ja, het is wel echt heel mooi. En, en die... die ja, die, die sport is gewoon zo mooi. En ja. dan af en toe krijgen we zo'n zo kriep. En ik denk, nee, nee, ik heb ook een keuze. Ik, ik hoef nou, ook niet meer. Maar jij zou in de gelegenheid zijn. <laughs> en jij bent nog in de leeftijd dat ja. het nog zou kunnen. Ja, maar het zijn ook wel keuzes die je maakt in je leven. Ja. En ja, voor mij is het ook gewoon echt, echt wel klaar. Want ik heb, ik heb gewoon... Uh, nee, ik heb niet meer echt die drang dat ik het echt zou willen. En dan, dan, dan, want dat is wel, en dat vind ik wel heel knap van, uh, van, ook van Jeremy. dat die, Hij maakt die keuze. En... Um, ja, die moet je ook echt helemaal voelen. Hè? Want anders, anders hoef je niet eens aan te beginnen. Ja. En uh, um, ja, als het niet helemaal 100% is. Meer gewoon: oh, het lijkt mooi om hier een wedstrijd te rijden. En dan denk ik: nou, oh, nee, dan moet ik dit dit dit voor doen. Nee, laat maar, dan, dan ga je daar ook niet meer aan beginnen. Ja. En dat is wel heel ja, mooi. Ik, ik uh, ben wel benieuwd ja. of jullie dat ook hebben gehad. Dat ik, wat ik merkte was dat het lichaam steeds meer, minder uh, vergevingsgezind wordt. Bijvoorbeeld uh, afstellen van je fietsplaatjes onder je schoenen op de racefiets. Toen je jong was. Maakt het eigenlijk helemaal geen reet uit hoe je die dingen onder je schoenen zet. Maar hoe ouder je wordt, een klein millimetertje ernaast en je krijgt al last van je knieën. Ja, ja ik denk dat het uh, misschien wel, uh, ik, ik, ik word dus je wordt allrounderder, dus je kunt ook heel veel dingen, die, die, die kosten gewoon minder kracht. Je kunt niet meer echt die echte diepe pijn opzoeken, daar, daar had ik gewoon moeite mee. Ik, ik kon wel afzien, maar ik kan niet echt meer moe worden. Ik heb hier een 5 meter gereden, dat was hartstikke leuk. Maar ik kom over de finish heen. En, en vijf minuten later dacht ik van nou, als ik er nu nog eentje rijd, dan, rij, dan, rij, dan, rij, dan, rij, dan rij ik hem nog harder. <laughs> maar dat, dat kan ook omdat je hier gewoon niet meer zo hard gaat. Als je een 1,45-0 gaat rijden hier in, in ja dat, dat doet echt pijn. Ja, dan ben je een paar uur uh, ben En je dan... dan ben je echt een week van kapot. Maar als je 1,49 rijdt, ja, dat is heel anders. Dus het wordt allemaal makkelijker. Het wordt. Uh, uh, maar je kunt niet meer die echte finesse. Je kunt niet meer dat, dat scherpe edge. Die kun je gewoon niet meer raken. Jeremy Orderspoon dus voorlopig niet na de spelen. Hij heeft nog een duizend meter. Waarin waarin in Canada nog blijven steken. Uh, uh, even nog omdat dat wel heel mooi in perspectief uh, zet. Hoe de Nederlandse vrouwen presteren... Uh, wat zijn de uitslagen van, van de Canadese vrouwen... en dan met name op de lange afstand? Uh, ja, bij, even kijken. Bij de vrouwen hebben ze de 500 meter gereden. Daar wint trouwens Christine Nesbit, 38, 24 en 38, 21. Dat zijn daar uh, de tijden van Nesbit. Geen schokkende tijden dus. Kijk je dan naar de langere afstanden. Ja, De drie kilometer, daar hadden we natuurlijk al het Groves en Hughes ja. En Nesbit nog in topvorm. En Cindy Klaassen ja. in het verleden. Nou, die... Hij uh, heeft afgelopen zomer een uh, zwaar ongeval gehad tijdens een training. En sukkelt sindsdien met de naweeën van een hersenschudding. En heeft bekendgemaakt dat ze uh, de spelen niet meer kan bereiken. En dus wint Brittany Schusselen nu. Maar 4-0-8-0-9 op Hoogland, dus in Calgary. Ja, dat is geen, uh, geen schokkende tijd. En Ivanie Blondin wordt daar tweede in 4-12. Nou, ik denk niet dat iedereen Wust uh, vannacht woelend in bed heeft gelegen toen ze die tijd nee, ja. kreeg. En de nummers 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van Nederland ook niet. Nee, nee, nee, dat zijn geen tijden waar we ons. Uh, ons druk om hoeven te maken. Nee. Hey, uh, volgend land. Uh, dit was trouwens in Calgary. Hè? Dus ja. dat waren... Uh, ja, daar ja. Dat, dat, dat kan je behoorlijk goede tijden rijden. In Amerika rijden ze dan in Salt Lake City. Ja. Hoe ging het daar? Nou, daar moet ik wel even bij aantekenen. Dat weet Erben ook wel. dat hm. de, de, de, de kwaliteit van het ijs in Salt Lake nog wel eens behoorlijk verschilt. Zeg maar, ja. Met een World Cup wedstrijd. Of met een WK uh, als we daar zijn. Uh, 500 meter mannen is dan interessant om naar te kijken. Komen ze ook niet aan de 34-31 van uh, Michel Mulder. Mitchell Whitmore. Die vorig seizoen ook Amerikaans kampioen. Of dit seizoen Amerikaans kampioen is geworden. Uh, pakt daar ook de winst op de trials. In 34-41 en 34-71. En Tucker Fredericks wordt uh, twee keer Brian Hansen, Die uh, vooral ook een kandidaat wordt op de middellange afstanden. 1.500 meter wordt derde op de 500 meter. En Sean Davis wordt vierde op de 500 meter. Uh, en zit daar dus bij. En dat komt, ja, ook in het buitenland heb je soms aparte verhalen. Omdat de sprinter Jonathan Garcia vergeten was zijn transponder om te doen. Ach, en die is oh, geduskwalificeerd. Oh, dat komt dat wel dan. eens voor. Ja, ja komt ja. wel eens voor. Vraag maar We naar Arjen van der Kieft. WK-afstand in Insel. En daardoor gaat Jonathan Garcia dus niet naar de spelen. En gaat Sony Davis dus wel... Tenminste, die wordt vierde op de 500 meter. Hier hebben daar gisteren al een 5 kilometer gereden. Die wordt gewonnen door Jonathan Cook. 6.19.75. Is ook geen, geen schokkende tijd. Kijk je dan naar de vrouwen... dan wordt de 500 meter gewonnen door Heather Richardson. In 37.10, alsjeblieft. En in 37.09... En dat is volgens mij een wereldrecord zeg maar, over die twee 500 meters bij elkaar opgeteld. En ze wint dus ook twee keer van Brittany Bowe. En dat is uh, Richardson niet altijd gelukt dit seizoen. Het verschil op de eerste 500 meter was een halve seconde. En op de tweede 500 meter was het verschil zelfs achttiende tiende van een seconde. Dus daar uh, gedeelt Richardson nadat ze een paar keer toch al wat klapjes heeft gehad van Bo. Nu even een, uh, een tikje terug uit. Dan nou weten we dus ook waar Margot Boer op moet letten. Dat wist ze eigenlijk al lang natuurlijk. Maar Richardson bevestigt het dus. Ja, niemand, tot dusverder... We krijgen nog wat andere uitslagen zo ook. Niemand sneller dan Michel Mulder. Nee, inderdaad. Maar de op kanad... welke baan dan ook? Ja, maar dat zegt ook wel... Kijk, je bent 29 honderdste langzamer dan het wereldrecord. Dat zegt natuurlijk al wel genoeg over de tijd hier, hier, hier in, in Heerenveen. Maar als ik de tijden hoor uit Amerika en Canada... dan, dan, dan vind ik Canada wel echt dramatisch. Canada is echt... Als je, ik denk nog aan Cushing Grove, Hughes, Klassen, Nesbitt. Dat waren de meiden vorige, vier jaar geleden die echt gewoon ja, op, op, op medaillekoers waren. Ja. Allemaal, die gingen veel medailles halen. En Canada is helemaal weggezakt. Ja, we hebben nog een paar mannelijke sprinters nog die, die het nog een beetje moeilijk kunnen, kunnen gaan maken. Dus dat is wel echt, echt een probleem in Canada. Ja. Als we teruggaan terug gaan naar Amerika. ja, Die, die, hebben, die hebben heel weinig schaatsers, Maar de schaatsers die ze hebben, die zijn vreselijk gevaarlijk. Die ja. Whitmore, die heb ik niet rijden. Nou, dat is een... Dat is een hele rare jongen, maar die kan heel hard schaatsen. Die kan echt een uitschieter. Die kan een echte Amerikaanse uitschieter worden op de Olympische Spelen. En dan die Heather Richardson en Brittany Bow, Dat zijn twee, twee dames die echt medailles gaan halen. Dus die Amerikanen, ondanks dat ze met een kleine groep erheen gaan... zijn ze heel gevaarlijk op de Spelen. Ja, en hebben altijd ongekende krachten tijdens de Olympische Spelen ja. ook, hè, Amerikanen. Paulien, het uh, niveau van het dameschaatsen overall... Ja, we had, Canada is een groot voorbeeld. Duitsland is een voorbeeld, waar alleen... De hoogbejaarde Claudia Pechstein... nog ongeveer over is op de lange afstand. Hoe kan het? Is het, is het een, een fase die gewoon toevallig ontstaat? Of is er iets aan de hand waardoor het vrouwenschaatsen onder de schaatsers zelf minder populair is geworden? Of... Ja, nou, het, is natuurlijk, het is wel inderdaad heel erg opvallend dat een aantal landen wegvallen die normaal gesproken gewoon ook bij de wereld horen. En ja, wat dan de oorzaak is, dan moet je eigenlijk gewoon ook wel in de sport kijken in het land zelf. En, en hoe het misschien ook georganiseerd is. En hoe het. Uh, hoe, hoe er met talent wordt omgegaan. En, uh, ja, en als dan een grote top of de is de wegvallen en er is geen, geen aanwas van onderen. Dan, ja, dan, dan is zomaar het schaatsen, uh, ja. Ja, valt op zijn gat eigenlijk. Maar je hebt en... het over een Olympische sport. Het is niet zomaar iets. Veel landen willen geld pompen in Olympische sporten. Willen nieuw talent kansen geven. En dat komt dan dus blijkbaar niet. Nee, dat, nou ja, dat, zo lijkt het wel bij, bij een aantal landen het geval ah. te zijn. En, uh, ja, dat is eigenlijk heel raar, vind ik. Als je er naar kijkt. En het is ook wel jammer, want het is natuurlijk wel mooi als een sport internationaal gezien uh, ja, in meerdere landen gewoon uh, uh, hoog staat. En dat je met meerdere landen kan strijden om de, om de titels. Um, maar ja, en nu moet je vooral kijken, denk ik, inderdaad naar, uh, naar Amerika en uh, um, ja, ja, je de vertwaalde eenling, Saplikova bijvoorbeeld, is er, is er altijd. Een bliep, de, ja. Ja. Ja. Daar moeten we toch gewoon een lekker van, van genieten. We hebben jarenlang niet meegedaan op die lange afstanden. Er waren echt uitzonderingen dat, er, dat we een keer iemand hadden. En nu zijn we echt sterk. Dus ik nee, zeg ja, gewoon, is, hup, hupstakee, okay, ophalen en die medailles medeisjes, orsi. Dat is zeker zo dat Nederland staat heel goed voor. Want als je kijkt naar, naar het niveau van de Nederlandse dames. Maar ook over de niet alleen dit jaar, maar gewoon de laatste jaren. Dan zie je dat de Nederlanders het heel goed doen op de... Op de 1500 uh, waar we titels uh, over pakken en, en bij de top 3 steeds zitten. De 1000 waar we goed presteren. Um, ja, dus, dus de drie kilometer, dus wat dat daar staan wij er inderdaad goed voor. Ja. Elk um, voordeel heeft zijn nadeel. Zij dat is zijn zo, ja. <laughs> Sebas, Rusland is interessant. Niet alleen omdat het daar plaatsvindt, de Olympische Spelen. Ja. Uh, maar ook omdat de kwalificaties daar dus in sortie zijn. Dus we hebben een beetje richttijden voor wat we over anderhalve maand kunnen verwachten. Ja, nou, daar wint uh, Dennis Juskov, dat was trouwens al een paar dagen geleden hoor, Op tweede kerstdag, de 1500 meter in een barrecord. Dus hij was sneller dan toen die vorig seizoen, afgelopen seizoen, aan het einde daarvan. Uh, Wereldkampioen werd op die 1500 meter, 1:45.85, veel sneller, twee seconden maar liefst sneller dan uh, Ivan Skobrev. Verder valt Yuskov sowieso wel op hoor, want hij wint namelijk niet alleen die 1500 meter. Hij wint ook de 5 kilometer in 6.18. Dat is geen wereldschokkende tijd. Hij wint ook de 1000 meter, die we vandaag dus hier in Tijalf gaan rijden. 1.10.21 is voor hem wel een, een persoonlijk record. Uh, verder valt daar niet zo heel erg veel schokkends op eigenlijk bij de heren. Romjantsev wint daar gisteren de 10 kilometer in 13.11... Uh, Skobrev wordt daar trouwens tweede op die 10 kilometer. Dus blijkbaar wilde hij die afstand toch wel rijden. Maar Skobrev heeft geen titels behaald daar. En op de 500 meter Dimitri Lopkov die daar met uh, de winst aan de haal gaat naar 35.04 en 35.26. Dus die is niet eens in de 34 seconden terechtgekomen op die 500 meter. Bij de vrouwen uh, Fat Koulina, maar dat mocht je ook wel verwachten. Eigenlijk als grote sprintvrouw, maar geen 37ers op de 500 meter. 38, 48 en 38, 12. Uh, en ze wint ook... De 1000 meter in 1.1597. Dus dat is wel netjes in de, in de 1 minuut en 15 seconden. En verder, eh, nou ja, Olga Graaf op de langere afstanden. Maar ook niet in wereldschokkende tijden. Zowel op de 3 kilometer niet als op de 5 kilometer niet. Ook 4.09 en 7.08. Ja, nou ja, dat zijn, dat zijn aardige tijden. Vooral op die 5 kilometer. Het ja, ja. waren beste seizoenstijd. Maar ook dat zijn geen, geen schokkende tijden verder. Dat zijn de tijden in Sochi op dit moment. We gaan zo meteen verder. Dan onder andere nog even naar Duitsland. Apart verhaal daar. Maar eerst, want het is 1 over half 3. Het nieuws met Anouk Thijssen. Dit is Radio 1. Bij een ski-ongeluk in Oostenrijk is een Nederlandse jongen uit het Overijsselse Bergendheim omgekomen. De 16-jarige jongen raakte vrijdag op een piste zwaar gewond en is daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. <coughs> Excuus, waar hij gisteravond aan zijn verwondingen overleed. Zeker 14 doden en tientallen gewonden bij een explosie op het treinstation in Volgograd, in het zuiden van Rusland. Staatsmedia melden dat een vrouw zich in de buurt van de detectiepoortjes bij de ingang van het station opblies.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 En in een huis in Meijel, Limburg, is gisteravond laat 250 kilo vuurwerk gevonden. Volgens de politie ging het om vooral onzwaar om vuurwerk. Vanwege explosiegevaar werden drie naastgeliggende huizen ontruimd. De bewoners konden terecht bij familie, ze zijn inmiddels weer thuis. En dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Nou, Wb Verkeersinformatie. Nog altijd de file op de N280 vanuit Duitsland naar Weert... bij Roermond, 4 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Het is dag 4 van het Olympisch kwalificatietoernooi in Herenveen En daarom komt langs de lijn deze hele middag vanuit Tial. Vanuit het restaurant waar hier nu nog zeer weinig mensen zijn. Maar wel Pauline van Deutekom, Rintje Ritsma en Erben Wennemars. We hebben het over het schaatsen wereldwijd. We hadden zojuist de Russische tijden in Sochi. Op het Russisch Olympisch kwalificatietoernooi. Eben, jij wilde nog iets kwijt over Yuskov. Ja. Dat is daar nu de grote man of dat lijkt daar nu de grote man? Dat, dat is de grote man. en die. Hij nu echt op alle fronten ook die, die Skobrev in. En ik denk ook dat hij ook wel een hele gevaarlijke gaat worden tijdens de Olympische Spelen. Als je hem af en toe ziet, en dan in de klassementen staat, staat hij niet zo hoog. Maar hij, kan, hij rijdt af en toe in zulke gruwelijke snelle tijden. En als ik hem zie rijden, dan vind ik hem ook een mooie schaatsen. En ik, eh, ik denk dat hij echt heel gevaarlijk gaat worden op de 1500 meter. En daar en Scobreff Een hele dan? zware klopper. Scobreff? Ja, Skobref, die, die, die houdt natuurlijk ook wel van verstoppertje spelen, hè? Ja, maar die, dat doet hij al vier jaar. Ik, ik dus, geloof er niet meer in. Nee, maar dat is dat, dat, dat inderdaad. Maar je weet me nog... Het olympisch gevoel kan gekke dingen doen met mensen. Maar het is ook wel, je ja, moet ook op een gegeven moment, als je altijd verstoppertje speelt... je moet ook gewoon een paar goede races neerzetten... wil je ook echt beter worden. En ja. dat is natuurlijk wel... Uh, ja. dat Se niet doet... Sebastien, ik hoor jou ook over ja, ja, ik sprak gisteren mijn uh, collega Calme Roo van het Algemeen Dagblad. Die is vorige week in, uh, in Sochi geweest. Om eens te kijken hoe het er daarvoor staat, komt een groot artikel. In die krant uh, daarover binnenkort. Maar hij verklapt ook al wel dat uh, hij een heel leuk interview heeft gehad met uh, Skobrev. Die ook gewoon eerlijk aangeeft dat hij uh, veel snabbelt om nou ja, rijk te worden. Uh, rijk uiteindelijk het schaatsen te kunnen verlaten. Ja. En uh, hij lijkt dus zo nu en dan meer met snabbelen bezig te zijn dan met, uh, met goed trainen. In ieder geval gaat het ja. wel ten koste lijkt het van zijn prestaties. Dus dat vond ik wel, ja. een, dat ho, was wel ho een aardige anekdote. Hoewel hij dus wel op hoeveel afstanden kwalificeert hij zich nu? Of vier. Nou ja, hij zit er wel inderdaad steeds, uh, steeds wel aardig bij. Alleen qua medailles is het dan op dat, uh, dat toernooi net niet. Nee. Als je dan nu aan het snabbelen bent, hè, en je, de spelers zijn in je eigen land... en je gaat nu dan voor die, voor die leuke snabbels... Ja, dan, dan, dan ben je echt je een ongelooflijk uh, slechte sportman. Want als hij nu gewoon die medaille minder binnengehaald, Die potentie heeft hij. Hij is echt een, echt een grote sterke kerel. Die echt goed kan schaatsen. Dan ga voor die medailles. En zorg dat je één maar, keer goud had. Dan hoef je de rest van je leven echt niet meer te werken in Maar Rusland. dan doen de mensen daaromheen toch ook iets fout. De Olympische Spelen zijn notabene in Rusland. Dan is er toch iedereen alles aangelegen. Dat op elke sport zo goed mogelijk wordt gepresteerd. Ja, en dan ja, maar... is Skobrev... Je boegbeeld. Ja, maar daarom, daarom wil juist iedereen hem ook hebben. Daarom, ze willen ja, maar er zal van toch wel vijf... iemand zijn die dat probeert een beetje in goede banen te sturen. Ja, maar uiteindelijk is hij de sporter en zal hij die keuzes moeten maken. En, ja, en, ja, maar die, en, als zijn coach doet. bepaalt, dat is hier in Nederland toch uitgesloten. Als een sporter, als, het, als het, dat, die dat gedrag vertoont. Hm. Dan is er altijd een coach die opstaat, die zegt van uh, je moet nu een keuze gaan maken. Of je gaat snabbelen. Of je gaat schaatsen. Ja, maar hij is natuurlijk wel een. Ik denk dat er, dat er geen koos boven hem staat. Ik denk dat dat, dat ook, ook, ook het probleem is. Hij is natuurlijk al jarenlang de grote man in Rusland. Uh, die, die, die zich niet meer laat, uh, laten rondsturen, die, die, die bepaalt nu zelf. En die, dan is het heel moeilijk als er een, een, een grote vis vo, vo, voorgehouden wordt. Om dan nee te zeggen. Dat, die keuze moet je ook niet laten maken door de sporter. Maar als er niemand sterk genoeg is die hem. Die hem, die hem, die hem beperkt hierin, dan, dan, dan gebeuren zulke dingen. Ik stel voor dat Poetin zelf ingrijpt. Ja, maar Poetin, die wil hem, die wil, wil hem natuurlijk ook overal bij hebben. Die wil hem overal... Ja. Uh, wil, hem, wil, wil die naast de schoob staan. En voor die Spelen... daar zit eigenlijk zit de meeste publiciteit natuurlijk wel, wel, wel gewoon voor de Spelen. Na de Spelen, dan is het weer gewoon een Russische schaatser die... Ja. Maar ja, toch ook tijdens. Bedoel, ja, tijdens ja, ja. moeten die prestaties ja. komen. Gewoon een Russische schaatser. Het kan ja. ook een gouden... Uh, Olympisch uh, ja, gouden dan, ik ben schaatser niet eens. worden. Uh, het laatste land dat ik nog even wil belichten, Sebas... van ons rondje langs de andere Olympische kwalificatietoernooien, is Duitsland. Ah, ja. Want die hebben er niet eens één. Een. Nee, nee, nee. Die selecteren helemaal op basis van de wereldbekerwedstrijden. En dat zorgt ervoor dat er gisteren dus een, uh, een Duitse collega hier was... van de, van de ZDF, de Duitse televisie. Uh, die kwam hier dan maar kijken. En die zat er ja, een beetje half beteuterd bij. En die vertelde inderdaad ook nog wel dat het in Duitsland... Uh, momenteel gewoon slecht gaat met het schaatsen. Maar misschien toch ook nog wel breder met, met wintersporten in de breedte uh, in het algemeen. Uh, want ze zijn echt afhankelijk inderdaad van ding. Uh, van Je ziet het ook dat de ploegenachtervolging... zowel bij de mannen ja. als bij de vrouwen... Uh, de Olympische Spelen niet hebben bereikt. Uh, uh, het short track is het allemaal niet al te best gegaan in de kwalificatie. Uh, de ijshockeyers, zeg ik uit mijn hoofd, hebben zich niet uh, gekwalificeerd. Dus wat dat betreft gaat dat in Duitsland wel iets verder... Uh, dan alleen het schaatsen. Uh, nog één dingetje trouwens. Want we hebben ook nog uh, wat tijden binnengekregen uit Japan. Giorgi Kato wint daar de 500 meter. Maar komt ook niet aan die tijd... van. Uh, van Michel ja. Mulder. 34, 90, 34. Maar nu is Nagano altijd wel langzamer dan die geweest. Ja, En toch 34 ers Dat wel ja, ja, ja. op zichzelf wel heel netjes. Ja. Maar het, met Duitsland getuigt dan, getuigt dan natuurlijk wel gewoon dat daar is, daar is gewoon een slecht beleid. Daar is echt, echt iets, iets aan de hand wat gewoon echt niet goed is. Maar als je kijkt naar wat voor faciliteiten er zijn in Duitsland. Met Berlijn, met erfgoed en met Insel... En met ja. hoeveel mensen, de mensen daar wonen. Dan moeten daar gewoon goede schaatsers vandaan komen. Ja. En die zijn het dus nu even niet? En die zijn er gewoon niet. Nee. Nee, het is wel heel opvallend inderdaad. Want ja, Ik hou die uitslagen altijd bij. En dan zie je inderdaad op maandag of op dinsdag... als dat allemaal binnendruppelt van het afgelopen weekend... allemaal tijden voorbij komen. En dan zie je ja. soms hele lijsten met 20 wel 30 uh, uh, nieuwe ja. namen staan... die je helemaal niet kent. Dat zijn allemaal tieners. Maar er breekt er eigenlijk nooit eentje echt vandoor de laatste jaren. Dus nee. dat is inderdaad, daar gaat dan toch blijkbaar iets niet goed... in dat, de talentontwikkeling. Ja, maar dan komt het toch omdat altijd nog... altijd die oude coaches daar nog... Ja. De, de, de oude garde die, die is daar nog altijd de baas. En er moet echt een jonge, nieuwe generatie komen. De Annie Friesingers en uh, dat, dat soort mensen... Die, die een grote naam hebben in, in, in, in schaatsport... die moeten dat gewoon overnemen. gaan nemen. Ja. We gaan ons richten op ons eigen olympische kwalificatietoernooi. We hebben drie dagen gehad. Vandaag en morgen nog. En dan weten we het echt. Sebas, help ons even bij de vrouwen allereerst. Uit de wirwar van uh, de matrix. Ech. En dergelijke. Laten we het even heel simpel houden. Ja. Wie gaan er al namens de vrouwen naar Sochi? Nou, als je dan uh, 100% zekerheid wil ja. hebben. Gaat wust. Uh, de, op de 3 kilometer en op de 1000 meter. Lotte van Beek gaat op de 1000 meter. Antoinette de Jong gaat op de 3 kilometer. En Marit Leenstra op de duizend meter. Die zijn, daar, daar kun je echt op geen enkele manier meer een spel t, uh, tussen krijgen. Dan krijgen we categorie wachtkamer. Ja, dan kom je bij Anouk van der Weide uit. Die staat erbij op de 3 kilometer. Maar ja, die, die term skate off dat gonst hier nog steeds rond. Naar aanleiding van uh, die verkeerde wissel van Yvonne Nauta in die race tegen Linda de Vries. Dus... Moeten we toch nog even de slag om de arm houden? Uh, dat weten we pas dinsdag op Oudjaarsdag... als de ploeg officieel bekend wordt gemaakt of daar nog iets mee gaat gebeuren. Margot Boer gaat vandaag zeker worden... Die uh, heeft de 500 meter gewonnen. En ik ben ervan overtuigd dat op de 1500 meter... iedereen Wust en Van Beek of Van Beek en of Van Beek er wel bij gaat komen. Waardoor, en Leenstra. Ja. Precies, waardoor Margot Boer uh, na vandaag zeker is. En dan kom je echt in de categorie grote wachtkamer uit. Uh, als je die categorie tenminste zo wil noemen. Uh, zij die op het randje van balanceren. Annette Gerritsen is daarvan de ergste. Die staat helemaal onderaan die matrix. Op de vierde plaats van de 500 meter. Het komt er eigenlijk... Eigenlijk kun je van onderaf vanaf nu gaan wegstrepen. Als er nog één, één dame mag er nog bij komen op de twee afstanden die nog komen, 1505 kilometer, die zich nog niet heeft gekwalificeerd. Dat mag. Als er een tweede dame bij komt die zich nog niet heeft gekwalificeerd, Hup, kun je streep zetten door de naam Annette Gerritsen. Als er dan nog een derde vrouw bijkomt. die nog geen andere afstand in de wacht heeft gesleept. kun je Oenema doorstrepen. En mocht het zelfs zo zijn dat er nu nog vier vrouwen. op de twee resterende afstanden bijkomen. die nog nergens een ander startbewijs in de wacht hebben gesleept. kun je zelfs nog Laurine van Riesen. doorstrepen op de lijst. Dus wat dat betreft kun je vanaf vandaag. vanaf onderen gaan wegstrepen. Ja, en dan heb je natuurlijk nog een categorie mensen. die al het een en ander heeft geprobeerd. of die nog in actie moet komen, überhaupt. Ja. En wat zijn dan de opvallende namen. die we nog niet. Hebben überhaupt op die matrix? Nou ja, Yvonne Nauta natuurlijk na die, die verkeerde wissel. Die heeft morgen ook nog de 5 kilometer. Maar reed vorige week een persoonlijk record op de 1500 meter. Dus wie weet is die zo getergd. Diana Valkenburg, niet te vergeten, komt vandaag in actie. Uh, uh, heeft een heel slecht begin gehad van dit seizoen. Maar reed hier op dit toernooi een persoonlijk record op de 1000 meter. En vond ik ook niet slecht rijden op de 3 kilometer. Dan heb je nog Jorien Voorhuis, maar ik denk dat de 1500 meter voor haar niet haar afstand is. En natuurlijk Jorien de Mors, ja. laten we haar niet vergeten. Hè? De, de short die ziek is geweest in de aanloop naar dit toernooi. De vijfde plaats op de 1000 meter riep iedereen van ja, dat, dat verrast ons niet zo. Want dat is ook wel een beetje de plek waar ze, waar ze bij de enke afstanden thuis hoorden. Maar ja, dat ze het op de drie kilometer verspeelden in de laatste rondjes, dat was wel een verrassing. En ik moet zeggen, ik heb Ter vanmorgen gezien tijdens de training, de, zeg maar de warming-up training om het zo maar te noemen, voor de wedstrijddag. En dan maakten ze toch een, ja, een ongedecideerde indruk, zeg maar. Het, ontbrak, het leek er wel te ontbreken aan zelfvertrouwen, steeds een rondje rijden en dan weer minutenlang overleg met de coach Jeroen Otter, die aan de andere kant van de boarding stond toe te kijken... Die dan weer allerlei tips en adviezen gaf. En ook al op de in- aan het praten was. Weer een rondje rijden. Nee, echt een super zelfverzekerde indruk. Moet ik eerlijk zeggen, maakte Jorien ten Mors daar niet op mij. Nee, uh, hoe zit dat bij jullie? Wat zijn jullie gedachten over Jorien ten Mors? Allereerst maar, um, is de staat waarin zij verkeert? Mocht ze nu net zo slecht rijden als wij op haar andere afstanden, Paulien. Hebben we het dan over een calamiteit? Is dan een wereldtopper te ziek? En moet daar iets op bedacht worden? Nou, kijk, als je echt ziek bent geweest. dan kan het zo zijn dat je prestaties minder zijn. Ja, ze is echt en ziek zij, geweest. En zij ja, dus, dus de ze natuurlijk. Dat, maar het is ook alweer de vraag. waarom. dat is wel altijd een beetje het, het gevaar. maar waarom wordt iemand ziek? En uh, als sporter zit je altijd wel op de grens. En is het de vraag. Uh, van ja. Um, hoe krijg je het voor elkaar dat dat niet gebeurt? Maar zij heeft wel. ik vind het moeilijk. Zij heeft wel echt laten zien dat ze wel bij de wereldtop hoort. Alleen. Uh, nou ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk ook wel rond. Doe, wil je niet te veel? Uh, ja. ja, dat... Maar dat... beantwoord de vraag, maar wil zij niet te veel? Zij wil heel veel. Alles heel... bij elkaar willen ze zeven zij dingen wil heel doen veel. in Sochi. Ik vind dat ze eigenlijk wel iets te veel misschien wil. Um, uh, dat zou ze eigenlijk, denk ik ook, als ze dat zou doen... zou dat denk ik ook misschien maar één jaar kunnen. Als je een langere... Uh, uh, um, nee, dit kan je niet jaren volhouden, zeg maar. En nee. het feit dat ze, volgens mij is ze eerder het toen ook al een keer... Op de grens, heeft ze op de grens gezeten. Ja... Kijk, een, een sporter, je hebt te maken met wat je wil. Je hebt te maken met de persoon. Je hebt te maken met alles, uh, alles omheen. zeg maar. En uh, als het te veel wordt, dan word je ziek. Ja. Rintje, wat vind jij hiervan? Want je had het net al over, was over iets totaal anders. Maar soms moeten coaches ingrijpen en tegen een schaatser zeggen. Zou je niet dat? Je had het net over Skobref. Die moet dan tot de orde worden geroepen. Moet Jorien ten Mors, of moest Jurien ten Mors. Want het is nu eigenlijk al bijna te laat niet tot de orde worden geroepen en moet niet iemand zeggen... jij wou zeven dingen doen in Sochi, zullen we er eens leuk drie of vier uitzoeken? Ja, dat, dat zal ongetwijfeld in, uh, in samenspraak gaan met haar coach. Ja, ik ben ook van mening, als je ziek bent, dan, uh, ja, dan moet je niet gaan rijden. En uh, dan heb je misschien nog enigszins aanspraken op, een, uh, op die calamiteitenplek... Uh, mits je wereldtop bent. Nou, dat ze wereldtop is, uh, kunnen we wel een beetje vanuit gaan... met, uh, met de resultaten die, die ze in het voorseizoen mm -hmm. heeft behaald. Ja. Ja, maar in, in, in deze staat van, van vorm uh, uh, laat ze zien dat ze er niet bij hoort op dit moment. En dan is het heel moeilijk om ook te zeggen van uh, we gaan een skate-off organiseren. Om te Heeft ze dan op... net iets te weinig krediet? Want de wedstrijd waar aan ze meedoet is inderdaad top. Maar het zijn er niet zo heel veel natuurlijk waar ze aan heeft meegedaan. Nee, en je weet niet hoe ze, wat haar traject is geweest in, in trainingsopbouw, hoe ze die wedstrijden heeft verreden. Misschien heeft ze wel een, een week getemperd dat ze echt bijna niks aan training heeft gedaan. Dat ze goed uitgerust aan die wedstrijden is begonnen. En uh, daardoor heel goed is gaan schaatsen. En ja, je moet op een gegeven moment moet je je trainingen weer oppakken. En zij moet zoveel doen met de short track en de lange baan. Dat ze waarschijnlijk echt, echt zwaar traint. En, en we weten dat de short trackers erg zwaar trainen. Ja, op een gegeven moment zegt het lichaam gewoon van... Ho, uh, dit is het, niet verder. En dan word je inderdaad wat Paulien zegt. Dan word je gewoon ziek. Ja, en hebben we dan... Vind jij dan dat je dan na dit toernooi moet zeggen... Als ze het vanmiddag ook niet redden op de vijf, 1500 meter... Uh, gewoon heel erg pech gehad... Ja, of dat... moet je dan juist luisteren naar misschien wel stelregel nummer 1 van uh, deze kwalificatiereeks? We willen de beste schaatsers in Sochi hebben. Daar hoort zij toch wel bij? Nou, maar je, ze, zij wist dat ze hier goed moest rijden en hier worden de mensen uh, aangewezen. Dus uh, ja, je moet wel ergens een steep, streep trekken. Je kan niet talenten uh, uh, uh, wedstrijden uh, blijven laten rijden. Dat nee. gaat gewoon niet. Dan, uh, dan zijn ze straks in Sochi opgebrand. Ja. Het is natuurlijk ook nog maar, nog maar de vraag: van. Uh, hoe goed is ze eigenlijk? Hè? Ze heeft natuurlijk een aantal keren gereden, maar die heeft nog nooit druk op gezeten. Het is altijd van, oké, okay, ik kom eventjes kijken bij de lange baan... maar ik ga volgende week meteen weer trekken. En nu is het wel het eerste moment dat er echt zegt... oké, okay, deze horde moet je nemen en dan mag je naar, naar de, naar de speler toe. Dus uh, dat is een hele, andere, hele, hele, hele andere, andere, andere speelveld. En nu maakt ze in één, in één keer fout. Dus ik weet niet in hoeverre zij wel echt... Met die druk om kan gaan. En, en dat van, van, van vandaag, ja, dat, dat, Ik denk dat ze gewoon uh, moet, zich moet plaatsen. En als ze niet plaatst, dan gaat ze gewoon niet naar de Spelen toe. Dan gaat ze gewoon uh, op de short track naar uh, de Spelen toe. Ja, en dat ja. is op zich de short track. Dat is wel ook weer haar ja. thuis. Dus wat dat betreft, dat misschien doet is ze het. Liefst, hè? Misschien is het. Ik bedoel, als ze zich bijrijdt, ook graag. Want mm. uh, het is een goede schaatster. Maar aan de andere kant, misschien is het wel iets. Uh, kan het iets heel positiefs zijn als ze zich niet plaatst? Ja, het Omdat het heel ze, veel is. Ze maak het nou, maakt natuurlijk wel veel meer kans op een medaille op, op, de, lang, op de lange, lange baan. En ik, ik ben het ook niet helemaal met, met Pauline eens dat ik zeg van, dat het een te druk programma is. Want die spelen, dat is wel gewoon twee weken lang, 17 dagen ja. zelfs, 17 dagen sporten. En dan ben je gewoon... Ik ben er een paar keer geweest te die spelen. Ik verveelde me kapot. Ik, ben, ik, zou, ik, zou, het echt, ik zou het geweldig vinden maar om met wedstrijden te rijden. Misschien zit het ja. hem niet per se in de spelen zelf... maar het hele traject ernaartoe. Want zij moet ja. zich dus op alles plaatsen. Ja, en dat is... breekt haar blijkbaar nu op. Want ze is ziek geweest. Ja, maar, en maar nog daarom ziek. heeft ze wel gewoon een hele duidelijke keuze gemaakt. Want ze heeft... Al die World Cups heeft ze laatst, heeft echt gekozen. Oké, okay, ik kom eventjes kijken bij, bij, bij het NK. Even een prikkel geven. Volgens ga ik even trekken. Ik, ik, ik, ik sla het hele Amerika-blok over. Ik kom één keertje op een wildcup Cup in, in, in, in Berlijn. Dus ik vind niet dat ze alles gereden heeft. En ze heeft daarin echt keuzes gemaakt. Uh, die, die, die, die gewoon goed zijn. Dus ik denk dat het programma... Het is vol, maar het kan wel. En ik uh, en denk, denk ook dat ze het nodig heeft. Zij is natuurlijk ook een shorttrackster. Zij is gewend om 7, 8 races op een dag te rijden. En die races uh, op de op die zijn minimaal net zo zwaar als die als, ja. als op, op zijn op de lange baan. Dus een shorttracker die, die kijkt er kijkt ook heel anders tegen een wedstrijd dan een lange baanschat. Wij vinden als lange baanschaatsers het al snel heel erg veel. Meer over Jorien ten over uh, ongeveer een uur. Dan zijn een paar van haar shorttrack collega's uh, te gast aan deze tafel. Irene Wust, die naam valt niet zoveel. En dat is waarschijnlijk omdat ze het zo goed doet. Uh, doet ze het inderdaad heel erg goed. Op ja. nationaal niveau wel. Want ze heeft al twee tickets binnen. Gaat waarschijnlijk vanmiddag de derde pakken. En gaat ook nog naar de ploegenachtervolging. Hoe goed is iedereen rust op dit moment? Nou heel goed. Tenminste ik vind als, ja, je, als, absolute wereld, als je... Ja wereldtop. Absoluut de wereldtop. Als je weer ziet hoe, hoe ze ook... En dan, vooral eigenlijk ook de manier... Hoe ze zo'n drie kilometer gaat. Want dat werd eigenlijk een beetje ondergesneeld door, uh, door uh, uh, het gebeuren met Anouk en Yvonne, ja. uh, Anouk van der Weijden en Yvonne ja, Nouten. Het strijd om de derde plaats. Precies. Ja. Uh, maar als je ziet op wat voor manier ze hier rond gaat, dan, nou, Die slagen zijn zo ongelooflijk raak. en uh, ja, Dan rijdt ze hier ook gewoon uh, ja, onder die vier minuten. En dat is gewoon echt weer uh, Irene als vanoud. Ja, maar het geeft ja. ook wel aan wat het wat, wat belang van dit toernooi is. Want ze rijdt fantastisch. Maar eigenlijk gaat het dit toernooi gewoon niet om Irene Bust. Daar, daar gaan we zo meteen in sortie. Mm -hmm. Gaat het om Irene wust? en nu gaat het meer over de afvallers en wie zit er wel bij en wie zit er niet, niet bij. En als, als dit weekend gewoon niet over je gesproken wordt als topper, dan is het heel goed. Want dan heb jij je gewoon fluitend geplaatst voor de spelen. Dus ja. dat we er juist niet over hebben is een heel goed teken dat Irene wust echt op, op de goede koers zit. Zullen we het er dan verder maar niet over hebben? <laughs> Nee, we hebben er nog twee weken de tijd voor Sochi. Iedere dag te zeggen van hoe geweldig ze schaatst. Dat doen we dan in februari in Sochi. <lacht> Sebas, we gaan naar de mannen. Ja. Wie zijn daar 100% zeker van Sochi? Bij de heren is Sven Kamer natuurlijk 100% zeker. 15 kilometer, datzelfde geldt qua afstanden voor Joris Bergsma. 15 kilometer, Michel Mulder is 100% zeker. Bob de Jong is 100% zeker. Ronald Mulder is 100% zeker als tweede op de 500 meter. En Jan Blokhuizen als derde op de 5 kilometer. Uh, en dan kom je uh, weer in de gevarenzone terecht. Jan Smekens vormt eigenlijk in zijn eentje een beetje... dat is lullig voor hem, maar toch, die gevarenzone. Omdat hij derde werd op de 500 meter. Uh, vandaag komen er twee rijders bij op de 1000 meter. Die echt 100% zeker zijn van Sochi. Uh, waar geen speld meer tussen te krijgen is. Mocht nou een van die twee toevallig Michel Mulder zijn... Dan neemt hij als het ware gelijk ook Jan Smekens mee. Dan is Smeekens zeker. Of Ronald Mulder. Uh, of Ronald Mulder. Dat kan ook. Maak achterkans groter dat Michel Mulder misschien via de duizend ook doorgaat dan Ronald Mulder. Of Koen Verweij. Maar dat, uh, of Koen Verweij, ja. inderdaad. Dan is het ook zeker. Maar nu gaan we inderdaad misschien iets ja. te veel gelijk uh, uh, op dat pad. Want morgen voor komt ook nog de 1500 meter. Ja, en dat kan echt een doorslaggevende afstand worden. Ook voor Jan Smeekens gek genoeg. En dan moet hij kijken naar Koen Verweij, Sven Kamer of Jan Blokhuizen. Dan moet een van die drie winnen. Dus kortom, Jan Smeekens is gek genoeg op dit moment helemaal niet afhankelijk van ploeggenoten. Sterker nog, eigenlijk moeten de concurrenten van die ploeggenoten het goed doen. Uh, Michel Mulder inderdaad, Koen Verwij van TVM, nou ja, noem ze allemaal maar op. Nou, dat levert dus het doen. vreemde feit op dat Jan Smeekens vanmiddag op de tribune zit... en hoopt dat zijn ploeggenoten het slecht doen. Ze ja, ja, ja, was? Nou, of, of, of het moet Ronald Mulder zijn. Uh, uh, ja. Maar inderdaad, uh, als Michel Mulder vandaag bij de eerste twee komt, dan neemt hij ja. daardoor uh, ja. Jan Smeekens mee. N nog uh, even het lijstje afmaken. Er, is nog, nou ja, er zit ja, nog yes, iemand in de wachtkamer. Ja, Rospus, maar die kan er eigenlijk al wel een, uh, een streep doorheen zetten. En dan heb je nog de categorie mensen. En daar zitten grote namen tussen die heel, nog helemaal niet voorkomen nee, in dit verhaal. dat maakt deze dag ook extra interessant op die duizend meter. Want, nou ja, noem ze maar op, Kjeld Nuis staat er dus nog niet bij. Hein Otter. Speer staat er nog niet bij. Stefan Groothuis komt in actie op de 1000 meter. Uh, staat er nog niet bij. Mark Tuit het niet te vergeten. Een dag voor de 1500 meter. Waarop hij uh, olympisch kampioen is. Ook Sjoer de Vries. Ja. Die erg goed rijdt. Goede ja. 500 meter gereden. Uh, komt vandaag in actie op de 1000 meter. Dus dan heb ik zo al een aantal namen genoemd... van rijders die dus allemaal knokken... om twee tickets op die, uh, op die 1000 meter. Overigens, Erben Wennemers, Ik weet niet wat er met je aan de hand is... maar er staat op het scorebord dat je al 87 minuten onderweg bent. Ja, ja, ja, ja. welke afstand je rijdt Die oude Koen de, Koen de, de, de toch, dat is die voor een trainer. Oh, okay. nou, grappig is, al jarenlang voor iedere grote wedstrijd... rij ik hier altijd in het ja. voorprogramma. Even voor de luisteraars. En tegen Koen verwijzen ik nu. Dus Hij kan alleen de finish niet vinden. Nee, nee, nee. 80,5 minuut ben je al onderweg, ja, man. Ja. Op het scorebord staat altijd mijn naam bovenaan. Of ik rijd tegen Van wij of ik rijd tegen Simon Kuipers. Ja. <lacht> ja. ja. Maar goed, terug naar die matrix. Maar uh, ja, alles hangt eigenlijk dus om die 1000 meter en de 1500 meter van morgen... met dus Jan Smeekens in de wachtkamer. Daar ja, komt het eigenlijk op en neer. Dat is wel een vreemd gevoel wat mij dan bekruipt. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Die matrix die klopt, want het is wiskundig allemaal bedacht. Maar dat Jan Smeekens nota bene in de wachtkamer zit... Ja, nou ja... Dat is, dat, dat is toch vreemd? Dat voelt vreemd. Ja, maar ik heb het gevoel dat het ook wel goed komt hoor. Met, met, met Jan Smekers. En ik vind het al. Eigenlijk staat hij al heel hoog. Hè? Want het, uh, uh, andere afstanden staan, staan nog veel lager. De 1500 meter heren. Als je daar derde of vierde wordt, dan ben je gewoon kansloos. Uh, uh, een vierde plek op 1000 op, op meter, dan ben je ook gewoon kansloos. Dus, dus ik denk dat, dat, dat Jan Smekers. Ja, het zal, moet wel raar lopen, wil hij niet meegaan na, naar de Spelen. Want er gaan mensen gewoon dubbelen: Koen Verweij, Sven Kramer. Uh, uh, Kjeld Nuis kan ook vandaag de 1000 en morgen de 1500 100 meter pakken. Als Groters vandaag goed rijdt op 1000, dan rijdt je ook goed op de, op, op de 15 meter. Dus er komen echt nog wel een aantal dubbelingen. Ja, nou en dan komt het met hem goed. Laten we het eens hebben over de mannen die dan in Sochi een echte kans maken op een gouden medaille. Want daar is die matrix op bedacht. Dan staat Sven Kramer nu uh, uh, er goed voor. Dat, ja. was, dat was te verwachten. Hoe goed vonden jullie hem gisteren, Rintje? Het was een race die een fantastische tijd opleverde. Maar het was ook een race die alle kanten op schommelde. Ja, een race zoals we niet vaak van Kramer zien. Dat hij even in de wachtkamer gaat zitten en, uh, en zijn tegenstander uh, de rit laat maken. En meestal zien we dat het een, uh, een kat en muispel is. Iedere keer weer in de binnenbocht onderdoor komen en dan een beetje stuivertje wisselen. Dan krijg je heel erg fluctuatie in rondetijden. Nou, Jorrit Bergsma die had er al voor gekozen dat hij zo'n rit niet, uh, niet wilde eigenlijk. En, en Kramer die dacht, die vond het goed, die dacht van laat Bergsma maar, maar mooi die rit even maken. En uh, Kramer weet zijn sterke kant en uh, dat is altijd uh, uh, tijdens de 10 kilometer in na het tweede gedeelte komt hij enorm sterk terug en laat hij soms zelfs een 28er zien op de, op de klokken. Nou daar ging het nu totaal iets te hard voor, die totale 10 kilometer, want Bergsma reed allemaal 30 geslagen in het begin. Ja. En dan is die 28er is, uh, is bijna niet meer te doen. Maar ja, ondanks dat uh, hebben we gewoon uh, een, een, een, twee, een, een tien kilometer gezien... die van absoluut uh, heel hoog niveau is. Ja, een barenkoor was het op de tien kilometer. Hij reed bijna een barenkoor op de vijf kilometer. Denk je dat hij zich ergens toch zorgen maakt? Hij is een perfectionist. Hij wil op die tien kilometer de volledige controle hebben... Ja, bij Kramer weet je nooit of die, ook... of die maximaal is gegaan. Dat ja. weten we ook nu weer niet. Ja, ja als, maar het gat was, werd op een gegeven moment, wel groot tussen Jorrit, Jorrit en, uh, en Sven. Daar dacht jij niet, jij hebt ook tien kiemers gereden. Ja. Als hij dan rijdt, denk je van, nou, hij moet ook niet te ver bij mij bij wegrijden. Nee, maar hij gelooft zo in zichzelf ja. in het tweede gedeelte. En dat is het. En dat maakt hem ja. mentaal zo sterk ja. en zo weerbaar. Dat, dat hij, hij kan in een rechtstreeks duel kan die bijna niet verliezen. Ja, ik sprak hem uh, vanochtend, want ik, ik vroeg hem de, de, de, de, deze vraag ook. En toen zei hij ook: van ja, weet je, hij weet ook alles. Hè. Hij weet precies welke ja. rondtijden reden. Hij zei van ja, ik zag wel dat Jorrit Bergs bij rondjes 31 30, 30 32 reed. Maar ik weet ook dat je dan op 12,40 zit. En hij zegt van ik wist gewoon dat 12,40, dat kan niet. Nee, dat is te hard. Dus, ja. dan, dus daarom liet hij hem ook gewoon weglopen. En dacht van, weet je, aan het eind pak ik dat, dat, dat, dat nog, nog, nog wel terug. Terwijl wij echt dachten van, nou weet je, als zo meteen Jorrit Bergsema ook nog naar die lage, uh, lage 30e vast kan houden, dan gaat er gewoon een fantastische reden. Maar Sven maakt dan zelf wel de keuze van, uh, nee, daar, daar geloof ik niet in, dat kan niet. Maar en dan, dan die... is hij wel mentaal zo sterk dat ja. hij toch op zijn ja. eigen race kan ja. gaat rijden. Maar dat is dan wel nog het Olympisch kwalificatietoernooi en daar mag hij ook tweede of derde worden. Als dit nou, precies dit scenario zich nou afspeelt in Sochi. Ja, ik heb hem dat Is op... hij dan dat... ook zo rustig hem... en berekenend? Ik heb hem dat ook gevraagd vanochtend. Die van, wat als, dan, die, die, als je dit dan in Sochi gaat doen en toen twijfelde hij wel van ik, want ik zei van ik vind het gat wel heel erg groot en ik denk niet dat hij in Sotheby's uh, zo cool is en zo stoer is dat hij hem echt gewoon 40 meter voor zich uit, uit laat rijden dat hij altijd wel binnen de 20 meter blijft 30 meter dat je in ieder geval weet dat je met twee harde rondes dat je er ook gewoon meteen bij je, bij, bij je in de buurt zit dat je hem kunt verrassen want als je de 40 meter achter zit en hij gaat dan sneller rondes rijden dan kun je ook nog, kun je hem nog opvangen maar als je er 20 meter achter zit, dan weet je van ik kan hem dichtrijden. Ja, en stel van zijn tegenstander die dat op dat moment doet. Of dat nou ja. Bergsma is of iemand anders. Die heeft wel die Olympische benen op dat Juist. moment. Dan ja. moet je aansluiting hebben. En dan moet je bij die, uh, bij die tegenstander in de buurt zitten. Zien jullie zo'n scenario opdoemen voor Sochi? Dat Jorrit Bergsma het dan wel kan? dat het, kan, kan maar zo. Ik hou er altijd rekening ja. mee. Ja, ik ook na gisteren. Want uh, hij, hij komt heeft steeds Hij heeft wel gewonnen, maar het was maar twee, maar twee seconden. Ja. Ja. En ook Bob de Jonge die zit er echt op te loeren. Hij zit er gewoon. Die reed gisteren een fantastische race, zo vlak als een huis. En hier zit toch vlak achter. Als die twee zometeen echt een duel gaan, gaan, gaan, gaan, gaan hebben in, uh, in Sortie. en ze gaan elkaar echt gek maken... Nou, dan komt Bob Dion Rood onderdoor. Ja. Ik zag jou ook knikken, Paulien. Maar de, de cijfers spreken eigenlijk anders. Want de cijfers laten zien... altijd als deze drie een wedstrijd rijden... wordt Kramer eerste, de Bergsma tweede en de Jong derde. Ja, maar ja, dat is, uh, het is wel het strakste spelen. En de wedstrijd moet gereden worden. Dus je kan wel zeggen van... Uh, ja, dat doet u even. Maar dat, dat, het is ook maar weer de vraag hoe iedereen er dan voor staat... en hoe ze ook naar, naar de spelen toewerken. Kijk, dit is een kwalificatiestoernooi... maar misschien hebben sommigen toch nog iets harder doorgetraind. En uh, dus ja, eigenlijk... ja, gelukkig maar. En hoe sterk is Kramer op zo'n moment... als het om de Olympische Spelen gaat... en het is de 10 kilometer. En dan duid ik natuurlijk op de 10 kilometer van Vancouver... Die zit ergens in zijn hoofd en die gaat er waarschijnlijk nooit meer uit ja. met die wissel. Het is wel de afstand waarop het uh, het meest spannend gaat worden. Ik denk dat Sven zo overtuigd is van die 55 kilometer. Als hij daar gewoon doet wat hij kan, is, niemand die hem, is er niemand die hem bij kan houden. Maar hij weet nog steeds niet 100% zeker hoe goed Jord Bergsma is. En hij heeft ook met Jilit uh, Adema als coach, die heeft, hij, die heeft Sven Kramer ook heel hoog zitten, hoog zitten, zitten, zitten als coach... Dus die, uh, uh, hij vertrouwt er niet. Hij, hij, dat, dat, dat, dat, dat wordt voor hem de meest spannende afstand. Die hij eigenlijk moet winnen, maar waarvan hij nog niet zeker is. De vijftien meter is, is, een, is een cadeautje. De, de, de, de ploegachtervolging die mag hij niet gaan, niet, niet gaan verliezen. Maar die tien kilometer, dat gaat spannend worden. En dat gaat ook ervoor zorgen of hij de grootste gaat worden of niet. Ja, Heel klein rondje nog met de andere namen die nu zeker zijn. Kramer en Bergsma hebben we besproken. Zijn medaillekandidaten zijn gouden medaillekandidaten. Michel Mulder, Bob de Jong, Ronald Mulder en Blokhuizen. Waar zitten de gouden medaille kandidaten van dit rijtje? Nou... Michel en uh, Ronald, uh, achter ik ook wel uh, een grote kans. Ja, na, en, na, en na wie van 500 de meeste meter die ze hier hebben laten zien. Ja. Ja. Wie ja. van de tweeling? Michel? Nou, Michel is toch wel de killer, denk ik. Maar uh, daarom, de spelers altijd een raar, rare wedstrijd. Ze kunnen, maar dat maakt ook echt niet uit. Weet je, uh, je herkent ze ook niet. Het zijn allebei muldertjes. Het zijn allebei precies hetzelfde. Ja. Dus Een ja, mulder heeft wel, heeft wel de grootste, grootste kans. al ja. is met de had het ook gewoon gehad. Een mulder telt voor twee. Erben, dankjewel. Rintje, dankjewel. Uh, jullie gaan naar de collega's van de televisie. Paulien, jij blijft de hele middag. Ja, dank Jochem schuift zo meteen aan. En dan ook andere gasten. We praten over het Olympisch kwalificatietoernooi. Met straks na vieren de wedstrijden van vandaag. De 1500 meter voor vrouwen en de 1000 meter voor mannen. Tot zo.